Zit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Groningen laat onderzoeken hoe er in december... een ijsblok van een windmolen af kon vliegen. Het gebeurde langs de provinciale weg in de buurt van Delfzijl. Een vrouw kreeg het ijsblok op de voorruit van haar auto. Ze raakte niet gewond, maar de auto werd flink beschadigd. Windmolens hebben een systeem dat moet waarschuwen... als er sprake is van gevaarlijke ijsvorming op de windmolen. Waarschijnlijk was er een storing in dat systeem, zegt het provinciebestuur. De termijn voor de gouden tip, die leidt tot het vinden van de sinds 1995 vermiste Jair Soares, is verlengd. De termijn liep vandaag af, maar omdat er op de Kaapverdische eilanden en in Portugal opnieuw aandacht is voor de vermissing, is de periode met zes weken verlengd. Dat heeft de Peter R. De Vries Foundation besloten. Mogelijk is Soares naar een van die landen ontvoerd. Hij was zeven toen hij verdween. Er is nu een verouderingsfoto van hem verspreid. Degene met de gouden tip kan rekenen op 250.000 euro. In de Duitse stad Braunschweig is een baby op straat achtergelaten in een winkeltas. Volgens de politie vond een vrouw het jongetje afgelopen zondagavond al. Maar pas nu komt de politie met het verhaal naar buiten. In de tas zat ook een briefje met het verzoek om het kind naar een zogeheten babyklep te brengen. Een speciaal punt waar mensen in nood anoniem hun baby veilig kunnen achterlaten. Hulpdiensten hebben zich over de baby ontfermd en het jongetje maakt het naar omstandigheden goed. Tijdens zijn bezoek aan Zuid-Soedan heeft paus Franciscus kerkleiders in dat land opgeroepen zich uit te spreken tegen onrechtvaardigheid, machtsmisbruik en onderdrukking. Zuid-Soedan wordt al jaren geteisterd door conflicten, geweld en voedselschaarste. Het weer in het oosten nog droog met af en toe zon, op andere plaatsen bewolking. Langzaam trekt er motregen naar het oosten. Morgen wordt het droog, dan breekt de zon vaker door. Bij een stevige noordwestenwind wordt het hooguit 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Thank uh -huh.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 Die mij met Elsa tezamen heeft gebracht. Steeds weer en steeds weer, zolang ik mocht leven. welt uit mijn boezem, die bittere klacht. Kon er op aarde een liefde ooit bloeien. Tederder dan tussen Elza en mij. Kon nog iets anders mij lokken, mij boeien. Dan het verpozen met haar aan mijn zij.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 Toen zij de bovenste knof wilde springen, stiet zij mijn eerloze hand van zich af. Dat was het eind van mijn lusthandelingen, die zij mij nimmer, ach, nimmer vergaf. Zij bleef gekleed in rips, piqué, in rips, piqué, in rips, piqué, in één Japan van rips, piqué, van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 Weet je nog wel, oudje. En de volgende formatie zijn de Gezona's. was de naam van een zangduw uit de omgeving van Amsterdam. Bestaan uit Ria Bronkhorst Verwijn en uh, Tilly Bibbe-Konen. Ze leren elkaar kennen als collega's bij, de, bij het modebedrijf Gerson.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 In moeilijkheden ben je steeds bereid, gehad Om mij te helpen op de goede weg Voorspelt de barometer storm of regen Jouw liefde spa de zonneschijn voor mij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 Ja, Als hij dan zegt hij bijvoorbeeld. Begrijpen hoe ze zoiets.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 Geven, want iedere lente heeft maar één maand mee. Moet je ontwaren, later jaren, dat je aan die zalige tijd. Slechtste nog mocht bewaren, voel je toch steeds even Te mooi dat is geweest, zweeft ze dan weer voor je heen. Dat komt maar eenmaal, nooit voor een tweede. Dat is te mooi om waar te zijn. Het is als een hemel, maar hier beneden. Het vult je hart met zonneschijn. Dat komt maar eenmaal, nooit voor een tweede.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 That epic is een plezier uit het leven van de allerhoogste graad. Oh, ho! -ho, -ho. Want ik vind het eerste klas, hoe meer, hoe liever. Als een vriend in het café wil trakteren, ben ik dadelijk paraat. En al doet hij dat minder keren, ben ik daarom nog niet kwaad. Oh, oh, Fins, het eerste glas. Voor meer voor Zeg maar, nu moet je eens horen. Pisa heeft een scheeve toren. Hoe dat komt, dat wist ik graag. Daarom stel ik nu die vraag: waarom staat het zo scheef? Dat torentje van Pisa roept.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 Torentje van Pisa Ik vroeg het aan die dag na Maar stelde toen die vraag aan na Waarop staat dat zo scheef Dat torentje van Pisa Maar dag na, maar al dra Vroeg zij het grootpapa Die wist het niet en vroeg het aan De buurman, de buurman Zo ging dat door van vroeg tot laat En nu zingt iedereen op straat Waarop staat het zo scheef dat torentje van Pisa. Ik had graag het liefst vandaag nog antwoord op die vraag. Vroeg het jam, vroeg het Piet, vroeg het List, vroeg het kreet, maar niemand die het weet. U hoort de muziek van. Uh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 En tien kunt u dan naar dit programma luisteren. En als u het gemist heeft of het uh, nogmaals wilt beluisteren. iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 wordt dit programma nogmaals herhaald. Sommige artiesten is uh, soms een uh, moeilijke uh, weinig over te vinden. Ook de volgende artiest, Janneman, heet. Zijn echte naam is uh, Janne Stuurbout. En zijn naam Janneman. En hij zingt Hoedje op, Hoedje af. U hoort het hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort. Hoedje op, hoedje af. En een hoedje af Mijn mama kreeg een hoedje En ze zei, verliefd een hoedje Hou oh, in het leven, een lach om je mond Dus snap ik die raad het harde En veroverd alle arden Maar een hoedje Zie nooit op mijn kop Een hoedje op, een hoedje af Een hoedje op, een hoedje, op, een hoedje af Een goeiemorgen naar hier Een goeiemorgen naar daar en we je ook, en weet je ook, en weet je ook, en weet je ook, en avond aan af naar links, en de dag maar met een hoed in de hand, want als je beleefd bent, kom je door het kansen lang. Hoed hoed hoed hoed en en een hoedje op, een hoedje af, een hoedje op, een hoedje af, tot ziens mevrouw en meneer, en tot de je de En Een hoedje op, en hoedje af, een hoedje op, en hoedje af, en hoedje af, een hoedje af, een hoedje af.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 En hoedje op en hoedje af, tot jij niets meer brooi, meneer. En tot de volgende keer. Dan je de hele dag maar met je hoed in je hand. Want als je beleefd bent, dan kan je door de ganse land. En hoedje op en hoedje af en hoedje op en hoedje af, tot jij niets meer brooi, meneer. En tot de volgende keer. En hoedje op en hoedje op en hoedje af en hoedje op en hoedje af. En, en, en tot de volgende keer.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 50, Jerry B met achter de achter je rode gordijntje. En dan voor het 1957 Jannie Bron met alleen. En de volgende artiesten zijn Johnny Jones, Amsterdamse jazz duo bestaande uit de uh, Nol van Wessel en uh, Max Kannewas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 Johnny en Joes regelmatig op voor de Vara radio. En werden ze mateloos populair. U hoort ze nu, Johnny en de Joes. met de luide lichte lader. <middels> Loede da, da, da, lichter is de broed van flit de flyter. de lichter is de race zware snijter Loe licht de lade en kijk kijk uit, komt de politie flint die fluit, En de bias komt steeds dichter. maar de lichter. Lu, wat moet Denk toch aan je leven, mo. Flit, flit, je broertje erbij. Ta da da, da da ra ba da da, da da da da, ri di di da da doo da da, ri di di da da doo ba da da da, ra ba Voorhallig een rat geboren, walloen naar raad niet horen. En de politierichter zei: Loe, je wordt steeds slechter. Als je je leven niet beter kan, krijg je een mooie gestreep pak je En de boeien sluiten dichter om loe de la je lichter. Oo bop doo dop doo doo, ba na ba da bum o beep skip skip and da Oh, mama, try to jive on me. La da da da da da da da da da da da da da da da da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 Milagony. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort Met Mario Zandvoort Als kind heeft je moe Je verknikker zijn snoe Zo dik wilt zijn cent geven Zo'n doodgewoon Beheerst zo vaak het leven Wanneer je voor een zicht geboren bent Dan word je nooit een haaltje Dan eet je geen speersjes in een zieke tent maar thuis een biertje met een vrij Op de aard is niet eerlijk verdeeld. De een krijgt met niks doen. Denk maar thuis een biertje met een praat Als dat zo is, word dan geen sagraam. Maar denk, ach, mijn leven heeft zo moeten zijn. Want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 Nooit is de rommel aan de kant, het is steeds een vuile troep. Mijn spullen ben ik altijd kwijt waardoor ik vragen moet: waar is mijn noot? Waar is m'n jas? Waar is mijn pijp met de pak en mijn nakte tas? Waar is mijn sjaal? Waar is mijn krant? Waarom is zo'n zuusje nooit is aan de kant? Want elke keer muziek, ik me spullen. Onder de grijen altijd met de buurvrouw staat te praten En waar is me een Waar is me een jas? Waar is me een met een bak en mijn een nakte tas? Waar is mijn sjaal? Waar is me een Waarom is zo'n nooit eens aan de kant? Laatst was het ook weer vrij Ik stapte uit mijn bed Zocht naar al mijn spullen, maar ach jee Liep de trap af in een draf maar lag een lage groeien los en smakte men een gang zo naar beneden. Mevrouwtje diep vanuit het bed wat maakte weer een keet En ik riep nijdig terug en we redden mijn spullen dan geleden. Waar is mijn noot? Waar is mijn jas? Waar is mijn me pijp met tabak en mijn tas? Waar is mijn sjaal? Waar is mijn krant? Waarom is zo'n zuske kut is aan de kant? Want elke keer mis ik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 Heb je zwarte mensen? Ja met mij, O, ben ik, waar bent je bij ben de buurvrouw, dat doe je anders toch ook nooit. Maar wat anders, waar is me een Waar is mijn jas? Waar is mijn tij, met een pak en mijn een Waar is mijn sjaal? Waar is mijn kraat? Waarom is onze nood is aan de kant? Want welke keer mis ik mijn spullen.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 Maar stem gehoord het klopt. Kun je van de dat is de Liete der Matrozen. Zijn de schepen buiten gaan, is ons harp geen ankerplaats. Aan alle kusten bloeien rozen, en matrozen zijn met rozen goed maat. Op ieder reisje een ander meisje, in iedere staat een andere schaal, dat is de lied der Matrozen. De meisjes zijn is fijn voor de matroos en de kapitein. In de Oost of in de west, voor ons is het overal best. Als wij gaan passagieren, ja, wel, heer kapitein. Ja heer kapitein. De meisjes blank of zwart, ontstelen wij het hart. Het is overal het vuil. Ja, wel, heer kapitein ja, wel, heer kapitein En gaan we van de ree Dan gaan we met ons op zee Alleen de souveniertjes van onze liefde mee Dat is de liefde der matrozen Zijn de schepen buiten gaat Is ons hart geen ankerplaat Aan alle kusten bloeien rozen En matrozen zijn met rozen goede maat Op ieder reisje een ander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 echt tijdens zondag en tot ziens wow.